Mensen goedemorgen. Uh, welkom, welkom, Kelders. Oké, okay, geweldig, het enige woord wat ik ken in het Turks Ik droomde vannacht dat ik de presentatie in het Frans moest geven, Dus ik, uh, ik heb heel slecht geslapen en Toen ik wakker werd toen uh, realiseerde ik me dat dat echt niet nodig was Maar ik denk van nou ja je weet niet, uh, in een andere taal zou leuk zijn Oké, okay, um, dit wordt een hele saaie presentatie ik heb geen internet, dus we gaan alles lokaal doen. Toch hoop ik dat ik een en ander kan laten zien natuurlijk. Normaal gesproken doe ik alles wel via internet. Normaal gesproken ben ik sowieso verbonden. Ik hoorde net zeggen, iedereen de mobieltjes is uit. Ik zeg altijd, jongens hou de mobieltjes aan. Want volgens mij zijn de mobieltjes een heel krachtig middel om ook in je les te gebruiken. Zeker in je werk. Stel je voor dat er nu ergens een server down gaat en je zou er echt heen moeten. En daar is 300, 400 euro mee gemoeid. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat je toch heel stiekem zegt van... Baas, ik kom er zo aan, want uh, het moet gebeuren. Maar nu eerst even een verhaaltje van een half uur. Uh, maar goed, uh, hier gelden de regels van het regiocollege natuurlijk. Dus daar wil ik niet, uh, niet uh, op uh, afdingen. Nou, hele saaie titel hè? Veranderingen, de wereld. Ik ga, ik ga in op de wereld, heel, heel kort. Uh, op het onderwijs, op het ICT. Maar vooral uh, zal ik... Uh, uh, ...met jullie aan de gang gaan. Tenminste, dat, uh, dat hoop ik. Hangt het mede van jullie af. Goed, even voorstellen. Uh, in feite is dat al gebeurd. Mijn naam is uh, Willem Karsenweg. Ik ben adviseur bij de dienst ICT van het uh, Drenthe College. Uh, maar volgens mij is dat niet de reden waarom ik hier gevraagd ben. Want uh, adviseurs hebben jullie zelf natuurlijk. Hè? Dus daar hoef je niet iemand helemaal vanuit Drenthe hiervoor uh, naartoe te uh, laten rijden. Maar daarnaast, uh, uh, ja, heel raar woord. Trendmatchen. Twee jaar geleden kwam ik erachter dat dat woord gewoon niet bestond toetst het in bij Google en ik kreeg niet één hit. Nou probeer dat maar eens, probeer eens een woord te verzinnen... ...en dat in te toetsen bij Google zonder één hit terug te krijgen. Twee gele geleden lukte mij dat, dus toen dacht ik gelijk van... ...hé, hey, www.trendbatches.nl, dat moet ik uh, nemen, want dat is leuk. En hoe kom ik aan die naam? Ik ben absoluut geen trendwortje... ...want dat zijn hele dure mensen die heel goed betaald worden... ...en die de hele dag alleen maar om zich heen kunnen kijken... ...naar mooie presentaties overgeven. Wat ik doe is die trendwatches volgen en kijken, kijken waar ze tegenaan lopen, wat ze doen... En dat probeer ik te matchen met wat zouden we daar nou in het onderwijs aan kunnen hebben. Nou, dat is eigenlijk een hobby van mij, want er is zoveel uh, mogelijk. En ik, ik wilde een soort van archiefje opbouwen, want ik ben heel slordig voor mezelf. Ik ben altijd alles kwijt in mijn directrice enzovoort. Dus toen ben ik een webblogje begonnen, eigenlijk heel naïef voor mezelf. zo, van Dan heb ik in ieder geval een soort archief waar ik al die dingen uh, bewaar. En dat webblog is gaan lopen en dat is steeds meer bezocht uh, gaan worden... Door mensen met, met als resultaat dat ik daar nu uh, uh, voor gevraagd word om daar dingen over te vertellen. Ik hoop dat ik jullie niet uh, teleurstel wat dat betreft. Nou, Drenthe College, uh, wij zeggen altijd het grootste ROC in Nederland. Maar dat geldt alleen als je eromheen moet fietsen. Want uh, we zitten op heel veel locaties in Drenthe. Ik ben jaloers op zo'n gebouw als dit. Ik ben trouwens ook jaloers op zo'n opleiding als dit. Het feit dat een opleiding, complimenten daarvoor. Een opleiding uh, dit soort dingen organiseert. Mensen uitnodigt, zijn nek uitsteekt. Dat, uh, dat betekent dat ze in jullie investeren. Dat, uh, dat vind ik echt uh, een hele goede zaak. Um, ja, Adviseur bij de dienst ICT. Ik mag, ik mag uh, tegen dingen aanschoppen. Ik mag uh, uh, ergens wat van vinden. Uh, vaak vind ik uh, uh, er helemaal niks van. Of vind ik dat het veel te langzaam gaat. Dan denk van jongens, maar je zou toch dit kunnen doen, je zou toch dat kunnen doen. Denk niet dat het Drenthe College verder is dan andere colleges. Wij lopen tegen exact dezelfde problemen aan als hier... En uh, we zijn wat dat betreft uh, niks beter dan de rest. Goed, nou ja, dit is dan mijn weblog. Uh, als je eens ideeën wil opdoen, dan uh, ga erheen. En uh, er is een zoekvenster. Zoek op YouTube of zoek op Dailymotion of zoek op Hives of zoek op, nou ja, uh, noem maar wat. En de kans is groot dat ik, uh, dat ik daar wat uh, over uh, geschreven heb. Nou, zoals ik dat zeg, uh, ik, leg, ik probeer verbanden te leggen tussen de trends die ik tegenkom en uh, hoe we dat zouden kunnen gebruiken in het onderwijs. Maar dit is heel statisch, hè? want ik kan niet online. Jammer. Oké, okay, nou, zoals gezegd, ik woon in, uh, in Drenthe. Een heel klein uh, dorpje aan de rand van, uh, van Emmen. Uh, we zitten nu hier. Uh, ook heel mooi aan de rand. Hè? Ook weilanden en zo. En uh, doet hij het? Ja hoor. Ik ben inderdaad vanmorgen ben ik zo hier naartoe gereden. Omdat uh, hier stonden files. Hier was een ongeluk gebeurd. Uh, bij... Uh, Hieronder ligt Amersfoort, stond het helemaal vast. En bij Bussum ook nog een keer. Dus uh, dit was 35 kilometer om, maar ik heb dat veel sneller gedaan. je gaat sneller, hè? Ja, dat weet ik niet. Nou, dit, dit is echt een groot probleem voor ons. Daar wordt aan de weg gewerkt. Maar goed, dat is wel een voordeel van Google, hè? Even intoetsen en je ziet gelijk hoeveel kilometer het is, enzovoort, enzovoort. Helemaal geweldig. Oké, okay, uh, ik heb mezelf voorgesteld, maar... Ja, wie zijn jullie? Uh, een hele zaal vol. Ik, we kunnen natuurlijk niet uh, omste beurt uh, onze naam noemen enzovoort. Maar uh, naast de studenten die er zitten, zitten er volgens mij ook een paar docenten in de, in de zaal of medewerkers. Klopt toch, hè? Ja. Oké, okay, daar heb ik even, uh, even een kleine introductie voor. Uh, een vraag. Wie van u kan dit lezen? Uh, alleen de docenten, hè? Later, see you later. Val niet mee hè? Niet. Val niet mee. Ik denk als ik, het, als ik het aan jullie vraag, dat het geen probleem is. Wacht even, ik ben zo terug, ik zie je later. Als is, dat is. Ja, wacht even. Ik ben zo terug. Moeder kijkt mee. Hè? Je zit in mijn zinnen. Ze weten het ook niet. Moeder kijkt mee. Ik zie je later. Uh, nou, je merkt het al, aan de onrust. Je weet het aan een onrust, er ontstaat een heel andere taal. En de taal die, die wij spreken, die ik normaal gesproken bezig, en de taal die jullie spreken, dat ligt mijlenver uit elkaar. En uh, nou, er worden hele verhalen over geschreven, over de jeugdvertegenwoordig, over de jongeren. En uh, nou, volgens de geleerden uh, zijn dit de steekwoorden als het om jullie gaat. Huis, schoolbank, MSN, MySpaces, Google, Wikipedia, ctrl-a, ctrl-c natuurlijk, beter goed gepikt dan slecht verzonnen. Uh, hotmail natuurlijk, YouTube, Flickr. Flikker gebruikers in de zaal? Flikkergebruikers. gebruikers. Geen leerlingen? Nee, dat is vreemd. Oké. Okay. Ja, dit is dus wat de geleerden zeggen. Je ziet wel, dat hoeft niet, uh, dat hoeft niet uh, te kloppen. La vista, zal jullie uh, niet onbekend zijn. Mobieltjes natuurlijk. Uh, kijken jullie nog tv? Echt waar? Oké. Okay. Oké. Okay. Ik, heb een, ik zal iets over mezelf vertellen Ik heb een zoon van uh... Zal ik toch met een microfoon gaan werken uh, Ik heb een zoon van 18 die, zit, die kijkt eigenlijk nooit meer tv Die doet alles via zijn computer is dus altijd uh, YouTube of noem maar op uh, De iPad natuurlijk Ik heb er eentje in mijn zak zitten Want dit wordt opgenomen Daar kunnen we weer een leuke podcast van maken uh, als jullie de krant lezen, zeggen de geleerden, dan doen jullie daar nou hooguit 60 seconden over. Even op het station, even in de trein, even in de bus, even dit soort bladen. En natuurlijk heb je je bijbaantjes, ga je uit enzovoort. Nou, zoals ik al zei, er worden boeken. Je wil niet weten wat over jullie geschreven wordt. En ik heb soms ook het idee van, nou jongens, klopt dat allemaal wel? Hè? Uh, dan hebben ze het over. Uh... De digitale autochtonen en allochtonen. Uh, jullie worden dan de digital natives genoemd. Want jullie weten alles van computers. En jullie, hey, jullie kunnen ons alles uitleggen. En wij, ik ben 55 jaar. Dus ik, ik mag mezelf lekker oud noemen. Uh, collega's van mij die hebben me aangemeld voor senioren net. Dus ik krijg, iedere week krijg ik daar mailtjes van. Ik word ik helemaal, helemaal gek van. Wij zijn de digital immigrants, we zijn minder snel, we doen alles stap voor stap en we doen het lineair. We gaan eerst lezen als we een nieuwe videorecorder kopen. Nee, die kopen we niet meer. Een dvd, dan gaan we eerst de handleiding lezen en dan pas de snoertjes aansluiten. Enzovoort, enzovoort. Ik ben het hier overigens niet mee eens. Ik geloof niet in het verschil tussen digital natives en digital immigrants, zoals wij dan zouden zijn. Ik noem mezelf heel eigenwijs digital parent. Hallo, in 1981 had ik mijn eerste computer, ZX81. Een geweldig dingetje met 1K geheugen. Laten we voor 300 gulden uitgebreid naar 16K, let op. En zo ben ik natuurlijk meegegroeid. Dus, dus verhalen van Wim Veen, professor Wim Veen of hoogleraar die, die, die vaak in dit soort verschillen praat... over de jongeren van tegenwoordig. Dan zeg ik van nou, daar wil ik wel uh, mijn eigen mening tegenover zetten. Maar goed, voor jullie wel een beetje herkenbaar of... Uh... Je mag reageren hoor, je mag uh, door mij heen praten. Niet tegen elkaar, maar wel naar mij toe. In sommige gevallen wel, ja. Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk kloppen de dingen. Maar het wordt zo, zo stereotyp gebracht, wordt zo gegeneraliseerd. De jeugd, hallo. Of de ouderen. Goed, ik had beloofd dat ik even bij de wereld zou stilstaan. Nou, de wereld verandert natuurlijk, hè? dat is duidelijk. De afstanden worden kleiner, reizen is eigenlijk een eitje. Een paar weken geleden ben ik naar mijn dochter in New York geweest. Nou, je boekt even een ticket via easytickets.nl. En alles gaat online. En voordat je het weet ben je daar. Via Google Earth kun je alles opzoeken. Je kunt zelfs virtueel door New York lopen. Je kunt zien hoe hoog de gebouwen zijn enzovoort. Telefoneren stelt eigenlijk ook niks meer voor. Eerder betaalde je hoeveel cent per minuut voor een lange afstandsgesprek. Nu heb je gewoon Skype of MSN en gaat dat in feite voor niks. Uh, maxverhoudingen verschuiven ook. Dat zijn dingen, ja, uh, ik kan jullie een heel negatief verhaal gaan vertellen over jullie toekomst. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar ik denk dat het wel zaak is om in de gaten te houden wat er in China en India gebeurt. Want uh, daar zijn mensen heel druk bezig om heel veel te leren, ook op computergebied... En je zou dat kunnen zien als een bedreiging. Er zijn zelfs mensen die voorspellen dat over twintig jaar gewoon China de macht uitmaakt in de wereld. En absoluut niet Amerika meer. Ja, hoe moet je daarop inspelen? Dat is voor mij ook lastig. Er is een ontzettend grote potentie aan deskundigheid. Het aantal mensen in China wat echt aan de top zit wat betreft IQ en opleiding enzovoort... Uh, dat is groter dan de totale bevolking van Amerika. Moet je dat eens realiseren. En die willen ook allemaal graag werken. Die willen ook graag allemaal hun ding doen. Dus er zal wat gaan gebeuren in die wereld. Nou, we hebben natuurlijk uh, de natuur. Hè? Energie wordt een steeds groter probleem. Ik weet, merk je dat met je brommer ook eigenlijk? Dat je meer moet betalen? Of speelt dat minder dan met de auto? Dat uh, realise, weet ik eigenlijk helemaal niet. Wordt word jullie het uh, duurder of niet? Oh, jouw chauffeur drinkt. Oké, okay, kijk. Jij hebt het, uh... Nou, milieu wordt een, uh, een probleem. Ik, ik ben even gestopt op de afsluitdijk om, uh, om even een luchtje te scheppen. En dan, uh, dan denk je van jongens, wat, wat komt hier allemaal op af? Er ligt heel veel zwerfvel enzovoort. Klimaat maken we ons zorgen over. En de vergrijzing natuurlijk. Nou, ik durf het te zeggen, want uh, volgens mij ben ik het in de zaal. Dus uh, ik mag daar een hele grote mond over hebben. Nou, hoe dan ook, China, India, hou dat in de gaten. Want uh, ja, dit lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Dit is de andere kant van het lokaal wat je net zag. Waar die computer stond, waar ze verbinding hebben. Overigens worden de verbindingen in China steeds beter. Maar als je ziet hoe ze daar les hebben en hoe jullie nu hier zitten in die mooie leren stoelen. Nou, dan is daar wel een wereld van verschil natuurlijk. Maar ik wil niet zeggen dat ze daar dommer zijn. Echt waar, er wordt daar heel, heel uh, veel gedaan. En uh, ik denk dat ze ons heel snel inhalen. Gaan we het doen? Ja. Nou, ICT verandert natuurlijk ook. Uh, Standaardisatie is een, is een hot item. Uh, als jullie aandelen zouden moeten nemen bij een van deze partijen, op wie zou je dan gokken? Apple, Google. Google. Apple hoor ik. Apple of, Google. Ja. Apple of Google. Ja, een paar jaar geleden uh, was alles novel, hè? Wordt hier nog met nog veel gewerkt? Even, ja... Ons, ons ROC was echt een Novell-bolwerk. Ik werk bij de dienst ICT, dus ik sta uh, dagelijks met, met de jongens van weer ook even buiten een luchtje te scheppen. En uh, zij hadden alle kennis en kundigheid op het gebied van Novell. Uh, totdat uh, het management op een gegeven moment besloot van jongens wij willen standaardiseren, we gaan over naar Microsoft. Ja, hoe je er ook over denkt, dat is, uh, dat is gebeurd. We zagen steeds meer Microsoft applicaties op ons afkomen. Uh, SQL service werden naar binnen getild alsof het uh, belegde broodjes waren. En uh, eigenlijk werden onze jongens, ja, dat klinkt hard, maar die werden voor de keuze gesteld van: uh, ja, je kunt of op zoek naar een andere baan, of je zult je moeten gaan omscholen. Die zitten nu allemaal in een traject om, uh, wat is dat, MCSA, uh, dat soort uh, diploma's te halen. Uh, heel veel weerstand, ze vonden het helemaal niks, want nog wel was gewoon alles, en Linux ook natuurlijk. Onze webserver draait trouwens draait wel nog op Linux, en dat blijft ook in een nieuwe situatie als we gemigreerd zijn. Dus je moet altijd het beste van, van de dingen pakken. Maar uiteindelijk zijn ze daar toch wel blij mee. Want nu ze dat diploma hebben, er zijn er al twee weggegaan. Die zijn weggesolliciteerd omdat ze die papiertjes hadden. En wij zijn ze mooi kwijt. Maar goed, hoe je er ook over denkt, Apple uh, terecht. Um, alhoewel als je kijkt naar marktaandeel, dan uh, is dat nog niet zo'n heel uh, groot percentage. Ik ben, een paar weken geleden ben ik in die Apple Store geweest in New York. Nou, dat is zo verschrikkelijk mooi. Maar ja, of het ook goed is, dat, dat moet blijken. Ehm... Um, Virtualisatie, hè? Uh, jullie in jullie stage zijn nu misschien bezig met servers en, en, en weet ik wat allemaal. Je kunt je afvragen of dat werk waar jullie nu voor opgeleid worden, of dat uh, in die omvang nog blijft bestaan of op die manier. Want wat ik ook bij ons zie is dat van, van daar waar we eerst een, een hele ruimte vol met servers hadden, uh, wordt dat steeds verder teruggebracht gebracht naar minder. Is dat herkenbaar? Ja. He, dus uh, het werk verandert daar ook uh, mee natuurlijk. Maar de kennis moet daarmee wel omhoog. Want je moet wel, echt wel heel veel, veel verstand hebben van zo'n ding. Wil je dat allemaal aan de praat houden. Outsourcing uh, kan voor jullie heel gunstig zijn straks als je aan het werk gaat natuurlijk. Want dat werk blijft wel. Maar als ik kijk naar ons ROC is mijn angst heel groot dat mijn dienst straks gewoon helemaal niet meer bestaat. Omdat we dat gewoon gaan outsourcen. Ergens onderbrengen bij uh, een ander bedrijf die daar veel beter is. Die 24 keer 7 kan garanderen enzovoort. En uh, ja, daarmee verandert het werk ook. Outsourcing ook op een andere manier. Uh, in India zijn nu al servicecenters waar ze op de klok leven van het westen. Waar ze perfect Engels praten en waar ze gewoon uh, een servicedesk zijn voor een bedrijf in Engeland. Die heeft dat gewoon helemaal uitbesteed naar India. is veel goedkoper. Uh, en die mensen willen dolgraag werken. Uh, en, en dat betekent ook wat voor ons. Als wij mensen opleiden voor service desk medewerker, ja dan, ik, ik denk niet dat die graag in India willen gaan wonen. Wat betekent dat voor ons werk? Ik heb er geen antwoord op, ik signaleer het alleen maar. Nou, SaaS, hè, software as a service, zie je steeds meer. Kijk naar wat Google doet, kijk naar wat Microsoft doet. Uh, je hoeft dingen niet meer zelf uh, lokaal te installeren. Dat kan buiten de deur, dus dat geldt ook voor uh, software. En natuurlijk heel veel Web 2.0 mogelijkheden. Wat heel erg aan het opkomen is, dat zijn die dingetjes die eerder gewoon alleen in kleding zaten en in dure boeken hè, door de poortjes lopen. Uh, nu is er al een school aan het experimenteren met RFID. Dat uh, zetten ze mee op je mobieltje. Ik zag hier toen die ketjes, uh, ik kon niet naar binnen daarnet. Uh, met behulp van deze technologie weten ze straks precies waar jij je bevindt in het gebouw. En kunnen ze je volgen. En ja, ja of je dat leuk. Uh, wat... Op je mobiel. Uh, ik las toevallig gisteren in, gister in de krant een man in Apeldoorn, die heeft in de, in de omgeving van Apeldoorn een aantal uh, servetjes neergezet met een bluetooth ontvanger. Uh, en die heeft daar een database aangehangen, MySQL, en die is gewoon data gaan verzamelen. Blijkt dat heel veel mensen bluetooth aan hebben staan. Dat heeft een uni uniek nummer, hè, hoef ik jullie niet uit te leggen, een Mac adres enzovoort. En uh, hij kon na drie maanden, aan de hand van die database, kon hij gewoon bewegingen zien. Op donderdagavond is het heel druk in de, in de stad, op zaterdagmiddag is het heel druk in de stad, zondagochtend niet. Alhoewel dan zien beweging uit de stad, van de jongelui die uh, naar huis fietsen, naar het uitgaan en zo. Dat zag hij allemaal, allemaal op basis van de gegevens die hij verzamelt via uh, Bluetooth, wat gewoon gebeurt. Nou, uh, dit kan uh, een beetje hetzelfde. Nou, hier zie je zo'n service disk in India. Zo werken ze daar. Vergelijk dat eens met jullie omgeving. Uh, 1 bij anderhalve meter Eén bij anderhalve meter Ja het is net een kiphok Maar uh, in, in, in Shanghai heb ik foto's gezien. Dat, dat is dan China Daar werken mensen om de klok heen Het uh, is heel duur om vierkante meter Daar een, een, een hotel of een kamer huren Dat is eigenlijk niet te betalen Dus wat doen die mensen Die hebben met z'n drieën één bed En die werken echt en die slapen ook echt In een shift van acht uur op acht uur af Dat wil je niet weten en ze werken, ze werken, ze werken. Nou, als ik kijk naar hoe wij hiermee omgaan. Hè? CAO en uh, vrije dagen. Ik heb Wapo, want ik ben 55 en noem maar op. Dat is een heel andere mentaliteit dan, dan wat daar gebeurt. En uh, nou ja, dat is wel iets om rekening mee te houden. Daar ben ik bang voor. Oké, okay, onderwijs verandert ook natuurlijk. Hè? We hebben nu uh, competentiegericht leren en opleiden. CGO. Praat niet met je docenten over CGO, want ze worden daar heel zenuwachtig van. Maar goed, het is wel iets wat, uh, wat uh, gebeurt. De rol van de docent. Je kunt geen blad openslaan of je leest. De rol van de docent verandert van frontaal lesgeven naar coach en begeleider. Uh, niet dat dat verkeerd is hoor. Want uh, ik denk dat als wij kijken naar, naar de kennis nu... dat in een aantal gevallen jullie misschien meer kennis hebben dan wij. Dus wij hoeven jullie niks meer te leren. Wij kunnen wel het leren van jullie begeleiden en coachen. En zorgen dat dat goed komt. Dus op zich is daar niks mis mee. Uh, soms zeg ik hele harde uh, dingen Beschouw dat niet als een waarheid Dat doe ik meer om te prikkelen En, en, en je uit te dagen om daar uh, je eigen mening over te hebben Voor mij is het heel makkelijk Kwart over elf pak ik mijn auto en rij ik hier weer weg Dan denk ik regiocollege. Dus, dus ik chargeer graag Ik, ik stel dingen graag zwart-wit Nou ja, dat zie je, zwart-wit Oké, okay, uh, concurrentie wordt ook groter. Wij zagen dat uh, in Drenthe, uh, wij hoefden eigenlijk niks te doen aan, aan reclame of promotie van, van ons ROC. Want de leerlingen kwamen toch wel. Nou, dat is niet meer zo. Je hebt je ov -ja en een leerling vanuit Emmen die kan rustig naar Zwolle als, als een opleiding daar beter is. Jullie kunnen rustig naar ROC Amsterdam als jullie willen, volgens mij. He, dus er moet een hele goede reden zijn om, om hier in school te gaan. Concurrentie wordt belangrijker voor het uh, onderwijs. Nou, dan hebben we nog allerlei problemen als aan- en afwezigheid en, en 850 uur. Dat is voor jullie niet interessant, maar voor de leiding is dat echt een verschrikkelijk probleem. Want wat als jullie in het open leercentrum zitten achter de computer? Is dat lestijd? Mogen we dat zien als uh, valt dat binnen die 850 uur of niet? De inspecteur die denkt daar soms heel anders over. Dus dat is allemaal uh, heel uh, lastig. Oh, ik moet even hierheen geloof ik. En... Uh, dus het onderwijs verandert, maar de, de deelnemer verandert ook natuurlijk. Ja, een grote mond. Een mond. We paarden misschien geen af te doen. Dat is natuurlijk het, het enige natuurlijk. Hoe kunnen ze Ja, Dat niemand snapt. Nee, dat is elkaar aan het uitleggen. Nee. Het dus de is een heel Ze zijn niet zo ontwikkeld. Zou ik ja, <laughs> Naar 60 jaar, want dan zit hij al. Uh... Ja. Uh, te wachten op best... ja, de... nou, ik hoop dat dit voor jullie niet herkenbaar is. Maar wat je ziet zijn een paar leerlingen die even hun mening geven over uh, hun docenten. En dat kom je overal tegen. Je hoeft maar op YouTube te zoeken op regiocollege of op ROC van Amsterdam of weet ik wat allemaal. En dan kom je dit soort uh, dingen tegen. En dat is lang niet altijd leuk. Dat, uh, dat geeft ons een spiegel waarin we moeten kijken om, om te zien van jongens hoe gaan we dat nu anders doen. Dus ik zeg, het onderwijs moet ook veranderen. Als je kijkt naar de wereld, die heb ik net geschetst. Als je kijkt naar die wereld om je heen. Als je kijkt naar jullie, hè, hoe jullie uh, tegenwoordig opereren en uh, je, je sms-taal uh, uh, gebruiken. Uh, als je kijkt naar de docenten, die het allemaal niet meer bijhoudt. Uh, en als je kijkt vooral naar de mogelijkheden die er zijn. Laten we er een positief verhaal van maken. Hè, want er zijn verschrikkelijk veel mogelijkheden. Daar wil ik een beetje op ingaan. Uh, Oké, okay. wat zijn de mogelijkheden op school? Nou, verbindingen natuurlijk. Hè, die zijn steeds beter geworden. Ik zag er net een draadloos netwerk, dus het werkt er bijna, maar het, het wordt beter. 24 keer 7, straks kun je op het moment dat jij wil, kun je gewoon inloggen en je huiswerk uh, inleveren of afmaken. Dat, dat wordt mogelijk en op sommige plekken is dat al uh, mogelijk. Uh, maakt niet uit uh, uh, wanneer, het maakt ook niet uit waar. Hè? Dus je hoeft niet per se op school te zitten. Je kunt dat ook op je stageplek doen als je even tijd hebt. En any device, daarom noemde ik er straks dat mobieltje. Dat mobieltje wordt ook zo belangrijk... Want daar waar je nu nog een zware computer voor hebt, kun je straks gewoon op je mobieltje doen. Is geen probleem mee. Als je kijkt naar, ik heb van de week een presentatie gevolgd van Microsoft. Daar heb ik zometeen nog een paar screen van. Als je ziet wat dan al op een smartphone of PDA mogelijk is, euh, nou, dan, dan ben je onder de indruk. Tenminste, ik was wel onder de indruk. Nou, wireless natuurlijk, hè. nogmaals, het werkt er bijna. Elektronische leeromgeving, daar ga ik er zo meteen euh, meer op in, want volgens mij hebben jullie niet zoiets. Heel druk bezig, hoor je dat? Heel druk, hey. bijna. Oké, okay. digitaal portfolio is natuurlijk een item. Um, Hogeschool van Rotterdam. Uh, die doet heel veel, uh, die hebben ook gekocht, uh, gekozen voor Microsoft. Doen, alles via, doen heel veel via MSN, moet je nagaan. Um, mogen jullie hier MSN op school? Sorry? Ik hoor ja en nee. Oké. Okay. Nou, laat ik zeggen, er zijn scholen die daar anders mee omgaan. Uh, Hogeschool Rotterdam. Als je daar inlogt met je MSN-account, uh, dan kun je gewoon je, je studieresultaten krijgen via een MSN-bot. Of je kunt roosterwijzigingen doorkrijgen. Ze hebben daar een koppeling gemaakt tussen hun uh, backoffice, zeg maar, uh, leerlingvol systeem enzovoort. Uh, en die stuurt automatisch uh, MSN-berichten uit naar je, naar je account. En dat kan dus ook weer een mobieltje zijn, hè? Nou, ik zeg het al, roosterwijzigingen via mobieltje, aanwezigheid, noem het maar op. Oké, okay, de iPod heb ik genoemd. Uh, nou ja, en, en wat een hele leuke ontwikkeling is: uh, Time Magazine, uh, die kiest ieder jaar een persoon, belangrijke persoon. Uh, Nelson Mandela of, of nou, noem maar iemand op. Afgelopen jaar was dat jij, jullie. Jullie zijn aan het sturen. Jullie zijn op dit moment uh, de belangrijkste factor, uh, vooral voor je eigen toekomst natuurlijk. Heel grappig. Oké, okay, welke mogelijkheden heb je zelf? Hoeveel tijd heb ik? Nee. Uh, welke mogelijkheden heb je zelf? YouTube, weblog, Hives, Skype, Google of Windows, Wikis. Deze ga ik even behandelen, stuk voor stuk. Ik hoop dat uh, dat, dat allemaal gaat lukken. YouTube? Um, hij doet het niet altijd. Even tussendoor mijn eigen persoonlijke leeromgeving. Want waar ik naartoe wil, is dat je dus een persoonlijke leeromgeving kunt creëren waarbinnen je je werk kunt doen. Nou, als ik kijk, ik zit op YouTube. Ik zit, uh, hallo. En toen? Dit is leuk. Houden we het op uh, YouTube? Uh, ik heb een weblog. Ik zit op huis natuurlijk. Uh, ik heb Messenger aanstaan. Ik gebruik Skype. Uh, ik heb een Google-omgeving. Ik zit op uh, Flickr met mijn foto's. Uh, Wetpaint is een wiki. Uh, slideshare, daar deel ik mijn documenten. LinkedIn is mijn sociale uh, omgeving. Uh, Facebook, ja, moet je ook uitproberen. Dailymotion, als YouTube het niet doet. Ustream, om uh, automatisch video te streamen. Uh, Operator 11, om uh, uitzendingen via de computer te verzorgen. Fiddler is zoiets. Nou, eigenlijk, je kunt het niet bedenken. Dit is een hele leuke. Uh, comview Conf, deze. Dat is een applicatie waarmee ik via mijn uh, mobieltje... Kan filmen en dat wordt direct op internet gezet. Gestreamd. He, dus uh, live, real time. Het zijn dingen die nu allemaal mogelijk zijn. Oké, okay, YouTube. Is dat niet. Uh, eigenlijk is dit voor mij ook best wel redelijk uniek. want ik doe dit niet vaak met uh, studenten. Vaak hou ik een heel brutaal verhaal voor docenten. En als ik dat doe, YouTube, dan zeggen ze van. Uh, ja, maar YouTube, is dat niet die site met die uh, gekke filmpjes? Er staan toch alleen maar rare dingen. en moeten wij daar nu als opleiding tussen staan? Kan dat wel met onze reputatie tussen al die andere rare filmpjes? Uh, en moeten we overal aan meedoen? Kunnen we niet gewoon ons werk blijven doen zoals we dat uh, gewend zijn? En we hebben wel wat beters te doen. Hallo, moet ik dat er ook nog bij doen? Hoor ik vaak van docenten. Gaan we het echt niet meer doen? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, slechte voorbeelden genoeg. Uh, een tijdje terug in de krant. <middels> What came from <laughs> Nou ja, wat je ziet, docent Grieks aan het gymnasium in Nijmegen, die geeft keurig les. Die staat met de rug naar de klas op het bord Griekse woordjes te schrijven, of Latijns, weet ik veel. En ondertussen lukt het 15 leerlingen om ongemerkt het lokaal uit te gaan. Het is niet te filmen. Nou ja, het is wel te filmen, want het is gefilmd. Uh, en dit stond een dag later op YouTube. Leerlingen werden natuurlijk bij uh, de directeur uh, gevraagd. Die zijn geschorst voor een dag. En uh, uh, het is met de ouders gesproken en weet ik wat allemaal... Dat is dus YouTube. Uh, terwijl ik denk, Schorsen, die leerlingen, die hadden wat mij betreft een acht mogen hebben voor monteren. Want ze hebben muziek erbij gekocht. Ja, dat was niet pot 7, dat mocht eigenlijk niet. Uh, maar goed, ze hebben uh, een, waarschijnlijk een storyboard gemaakt, want dit film je niet in één keer. Dus die leerlingen zijn eigenlijk heel goed bezig geweest. Alleen ja, het had een beetje een rare effect. Oké. Okay. Ik uh, ben echt bang dat ik... Dus, uh, wat zie je? Chaos, dat klopt. En daarom zeg ik, jongens, is het de hoogste tijd om, om die chaos te veranderen. Stel je eens voor dat je naar een lectuurhal gaat en daar vind je niet dit soort tijdschriften, maar alleen die andere tijdschriften met natuurfoto's. Ja, Dan denk je ook van, ja, wat, wat is dit voor tent? Uh, hetzelfde zou je kunnen zeggen van YouTube. Op het moment dat je er zelf betere dingen neerzet, wordt het natuurlijk ook een beter platform. Uh, nou, dan zijn er de mensen in de organisatie die zeggen van ja, maar moeten we dan niet eerst een beleidsplan maken? En past dat wel in de eindtermen? En moeten we niet zorgen dat we commitment krijgen van het, van het management? Of kunnen we nog andere uitvluchten verzinnen? Dan zeg ik jongens, uh, flauwekul, ik heb ooit als parodie heb ik een videorecorder beleidsplan geschreven. Het slaat helemaal nergens op. Een videorecorder die stond, vanaf de basisschool stonden die dingen op karretjes, die werden naar binnen gereden, werkte perfect. De leraar die steekt er een bandje in, die gaat lekker koffie drinken en de leerlingen kijken 20 minuten. Dat is gewoon een heel goed medium. Daar hoef je geen plan over te schrijven. Ja, wat mij betreft geldt hetzelfde voor uh, dingen als YouTube. Dus zeg ik, van, uh, en dit zeg ik dan tegen opleidingen, hè, want dat hoef ik jullie niet te vertellen. Uh, begin gewoon mee. Het is niet zo moeilijk, het is eigenlijk heel simpel. Uh, iedereen kan dat doen. Uh, neem als voorbeeld de uh, universiteit in Californië. Die heeft dus nu al 300 uur videocolleges gewoon bij YouTube staan. Uh, waar, waarin allerlei vakken behandeld worden. Daarvoor hoef je dus dan niet meer naar school. Je gaat gewoon naar YouTube en je volgt een, uh, een, een les. Dat is een mogelijkheid. Nou, hier stond dat over. Dus ik zeg dan van, uh, oké, okay, welke instelling in Nederland is de eerste die dat uh, ook gaat doen? Straks het uh, regiocollege. Nou, ik heb even mijn huiswerk gedaan natuurlijk. Ik heb gezocht op regiocollege. One of nine search results. En uh, hier heb je een beeld. En neem van mij aan. Ik heb er een paar aangeklikt. Die hebben heel weinig met onderwijs te maken. Maar nogmaals. Bij mij thuis is het echt niet anders. Want als ik uh, uh, bij uh, YouTube zoek op Drenthe College. Ik vul Drenthe College in. Dan krijg ik als eerste hit. Concierge Drenthe College. Kom van het dak af. Nou daar gaan we. Ja. Bovenste hit. Toen ik dit liet zien thuis, uh, werd er gelijk gezegd... Willem, zorg dat dat eraf gaat. Nou, dat kan dus niet, hè. Dat is YouTube. Wij kunnen echt niet dat eraf... Kijk, wat er in Finland gebeurd is... Uh, vorige week of zo, verschrikkelijk. En dat soort dingen zijn natuurlijk heel snel van YouTube verdwenen. Maar dit soort zaken, dat staat iedereen vrij. Wat ook wel grappig is, want ik, uh, ik zocht op uh, Drenthe College aan elkaar... Als je zoekt op Drenthe College los... Dan krijg je gelukkig wel goede filmpjes die wel door het onderwijs gemaakt zijn. Want zo hoor je het College te schrijven. Zeg iets over metatext, hè? over trefwoorden, Over hoe, hoe sla je je dingen op en welke informatie geef je mee. Oké, okay. ik moet echt hierin staan. Nou. Nou, dit geloof je wel, hè? Uh... Toch even, waarom laat ik dit zien? Waarom is YouTube nou zo'n goed medium? Omdat je hier een heel mooi voorbeeld... Kan er iemand voor jullie jumpstylen trouwens? We hebben hier ruimte. De, de grap is, ik kreeg geen ROC... Ik geen ROC waar jumpstyle op het lesrooster staat. En toch zijn er ontzettend veel jongeren die het kunnen. Hoe hebben ze dat geleerd? Gewoon via YouTube natuurlijk. Je toetst jumpstyle in en je krijgt de mooiste filmpjes... Nee, niet de mooiste filmpjes, want de filmpjes zien er niet uit. Het is slecht belicht, het geluid is slecht, de opname is slecht. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Waar het om gaat, dat zie je. Je hoort de muziek, je ziet de bewegingen. Dus ik zeg vaak, kwaliteit is helemaal niet zo belangrijk. Als je kijkt naar, een boek moet er heel mooi uitzien, het liefst met een hard kaft. Lekker zwaar in je rugzak. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat om de inhoud natuurlijk. Nou, dat is waar YouTube heel erg goed in is. Dus wat mij betreft is, is Jumpstyle, of je daar nu van houdt of niet... ...maar is een heel goed voorbeeld van hoe je via YouTube uh, kunt leren. Oké, okay, even een vraag uh, aan, de, aan de leiding. Uh, komt de vraag? Komt Nou nah, jongens, ik ga hier staan. Ja, die is net nieuw. Uh, hoeveel videorecorders zijn er op het regiocollege? Nee. Nee, nee. nee. nee, nee. nee. nee, van die karretjes met die grote beeldschermen en zo... Oké, okay, de, de, de volgende vraag. Ik moet opschieten. Uh, hoeveel videocamera's? Sorry jongens. Ja, kijk. Als ik, de, als ik deze vraag stel... Op, maakt niet uit welke school. En zeker die tweede vraag... Dan wordt echt op, op, op de vingers van één hand geteld... Nou, vier of vijf camera's. Terwijl ik zeg... Terwijl ik zeg, volgens mij... ...zijn er net zoveel camera's op school als dat de leerlingen zijn. Want jullie kunnen allemaal filmen. Wie, wie van jullie zet wel eens filmpjes op YouTube? Oh, valt me tegen. Valt me tegen. Jongens, het is zo makkelijk. Want, en dat is, dat is het volgende wat ik zeg, uh, jullie, jullie zijn op een terugkomdag van je stage. Je moet stageverslagen maken. Je moet dingen vertellen of, of vertellen wat hij vertellen. Dat moet je schrijven, dat moet je uh, in een bestand zetten en zo. Je zou heel goed een korte impressie van een minuut of twee minuten natuurlijk van je stageplek kunnen geven. Kijk, dit is mijn beheerdershok. Uh, dit zijn de servers. Uh, dit zijn mijn collega's, bla, bla. Dat kan een uh, stageverslag heel veel duidelijker maken. Woorden of uh, beelden zeggen natuurlijk. Veel meer dan woorden. Dus gebruik YouTube voor een stageverslag. In de les op school kan het ook heel goed. Uh, binnen je portfolio om iets over jezelf te vertellen of te laten zien. En die filmpjes kun je embedden in een weblog. Volgende. Weblogs in het onderwijs. Ik heb nog twintig minuten. Oké. Okay. Wat kun je met een weblog? Ook weer je stageverslag. Hoe, hoe doen jullie dat nu? Hoe maak je een stageverslag? Word document. En dan? Wat gebeurt er met dat Word-document? Pen en papier zelfs. Oké. Okay. Is trouwens wel leuk. Even, even tussendoor. Uh, mijn vrouw werkt op een basisschool en daar hebben ze een hele oude typemachine staan. Hele oude typemachine met papier erin. Komt er een kindje binnen met haar vader, en die zegt: Oh, papa, kijk eens wat een mooie computer, deze print gelijk. Eigenlijk is dat heel leuk, want zij heeft niet dat ouderwetse idee van een heel ouderwetse apparaat. En ze vond het eigenlijk wel een mooi ding, want die print gelijk. Nou, even tussendoor. Oké. Okay. Maar een stagebeslag als Word kan ik me voorstellen. Maar als je hem vervolgens uitprint en in het postvakje bij je docent legt, dan denk ik toch van, hé, hey, dat zou anders kunnen. Die man heeft waarschijnlijk een e-mailadres waar hij naartoe kan. Die kan ze op die manier verzamelen. Uh, maak je gebruik van een weblog, kun je dat nog anders doen... Want een uh, weblog genereert automatisch RSS-fiets. En op het moment dat jij iets in je weblog zet als, als stageverslag, dan krijgt die man een seintje via zijn RSS-lezer. En kan die, maakt niet uit wanneer, gewoon zien wat jij gedaan hebt. Dus heeft uh, wat mij betreft veel uh, voordelen. Het leuke is van zo'n weblog dat je, da dat je daar van alles in kunt hangen. Hè. Niet alleen dat Word-document, maar ook foto's die je ergens hebt staan, filmpjes die je ergens hebt staan en noem maar op. Dus je kunt dat zo rijk maken als je wil. Het grappige van zo'n webblog is ook, uh, waarschijnlijk moeten jullie ook reageren of jullie moeten elkaar iets vertellen over jullie stages. Op het moment dat je dat via dat webblog doet, kunnen anderen uh, reageren op jouw verhalen. Uh, is dat allemaal uh, altijd leuk? Want uh, dat, dat kan ook misbruikt worden, hè? van hé, uh, Klojo, hey, goeiemorgen, uh, weet ik wat allemaal. Uh, die dingen kun je eruit halen natuurlijk. Um, voor jullie geldt dat minder, maar we hebben natuurlijk ook opleidingen uh, gezondheidszorg, welzijn. Dat er zijn uh, studenten die bijvoorbeeld in een bejaardenhuis werken, die heel moeilijke situaties meemaken van, van mensen die overlijden of zo. Ik kan me voorstellen dat je dat niet openbaar in je weblog wil zetten. Gelukkig zijn er ook weblogs, bijvoorbeeld Wordpress, waarbij je dingen met een wachtwoord kunt beveiligen. Stuur het wachtwoord naar je docent en dan kun je alsnog op die manier uh, publiceren. Nou, RSS-fiets, moet ik RSS-fiets uitleggen? Nee, hè, hoop ik. Dat... dat mogen jullie toch wel weten. Nou, heel veel voorbeelden. Nogmaals, ik kan nu niet online, dat is jammer. Maar gelukkig heb ik er eentje binnen gehaald. Als je zoekt op uh, stageverslag, een <coughs> weblog, <coughs> krijg je de mooiste dingen binnen. Dit is een, uh, een weblog wat ik tegenkwam van een uh, student die uh, ook in een uh, ICT bedrijf stage heeft gelopen. Uh, hij beschrijft dat toen hij daar kwam, had dat, had dat bedrijf geen eens zijn eigen website. Dus wat, het eerste wat hij gedaan heeft binnen zijn stage is een uh, website opzetten. Maar hij heeft een aantal knoppen gemaakt. Zijn eigen profiel waarin hij dingen over zichzelf vertelt. NRW-gegevens heb je ook nodig met solliciteren bijvoorbeeld. Is heel handig. Iets over werkhouding, tijdverantwoording, beoordeling, vaardigheden, verslaglegging. Noem het maar op. Dat kun je allemaal kwijt in zo'n weblog. En je hoeft niks meer in te leveren. Het enige wat je hoeft te doen is je docent een URL te geven. Meneer gaat daar maar kijken. Daar staat mijn verhaal. Klaar. Ja. Zo simpel is het. Denk ik dan. Um, oké, okay. dat waren weblogs. Uh, ik ga er iets sneller door. Hives, wie zit op Hives? Of moet ik zeggen, wie zit niet op Hives? Is dat makkelijker? Toch wel, oké. Okay. Okay. Ja, je kunt over Hives denken zoals je wil. Uh, Hives is trouwens maar een voorbeeld, want je hebt natuurlijk ook... vind ik wel leuk, want het woord Hives geeft wel aanleiding tot enige onrust in de zaal. Wat is, er met, wat is er mis met huis? Iemand? Enthousiasme. Enthousiasme? Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat jullie huis vooral zien als toch een, een speelomgeving waar je heel nieuwsgierig kunt rondstruinen op zoek naar uh, mogelijke uh, vrienden of vriendinnen. En kunt kijken wat anderen doen, wat ze in het weekend gedaan hebben enzovoort. Uh, er zijn al mensen die huis hebben ingericht als... Uh, oh, dat is de verkeerde knop. Uh, als digitale leeromgeving. Daar waar de school nog geen digitale leeromgeving heeft. Een ELO. Zou je hives daarvoor kunnen gebruiken. Door gewoon een aparte groep te starten. Elkaar uit te nodigen. En daar verslag te doen van uh, alles waar je mee bezig bent. Daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn heel veel jongeren. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Mijn zoon zegt dat ook. Van hallo papa. Je gelooft toch niet dat ik mijn leraar in mijn hives wil hebben. Die oude koppen. Daar komen die foto's daarvoor in te staan. Um, ik vind dat een, een, een heel goed argument. Dus ik, ik, ik kan me daar wat bij voorstellen. En ik denk ook eigenlijk dat, dat een school een eigen omgeving zou moeten hebben. Maar je kunt je eigen omgeving inrichten ook voor je eigen onderwijs. Je zou het ook kunnen, vergis je niet, er zijn al mensen ontslagen. Maar er zijn ook mensen niet aangenomen door bedrijven. Omdat zo'n P&O manager die ging eerst eens even zoeken op jouw naam, naam op Hives. En die kwam dingen tegen waarvan hij dacht... Van, ja, als die jongen dit allemaal in het weekend doet... dan hoef ik hem door de week niet achter mijn computers te hebben. Dus het kan zich ook tegen je keren natuurlijk. Ik weet niet of jullie wel eens op je eigen naam googelen, En ik weet niet of, of je dan wat tegenkomt... en als je wat tegenkomt, wat je tegenkomt. Maar dat is echt iets waar je rekeningen mee moet houden. Nou, um, hier ga ik snel doorheen. Verhaal van een uh, docent, uh, opleiding in Utrecht... die huis Hemel heeft, heeft ingericht voor de leerlingen. Ze hadden daar blackboard... En zij heeft gezegd van, blackboard hoef ik niet meer, want mijn studenten zitten al op Hive's, Dus ik kan dat perfect inzetten. Ik laat ze niet naar mij toe komen, ik ga naar hen toe, naar hun omgeving. Nou, hier staat het hele verhaal. Niet te geloven wat er allemaal geschreven wordt. Oké, okay, en hier zie je dan die uh, omgeving zoals zij die heeft ingericht met allemaal documenten. Met de leden kun je zien, uh, foto's kunnen ze erin zetten. Je hebt een agenda voor... Uh, afspraken 23 november uh, terugkomt uh, bij het uh, regiocollege. Je kunt polls neerzetten van wat denken jullie van MySQL uh, of van uh, SQL Server. Noem het maar op. Je hebt natuurlijk uh, plek voor, uh, voor leuke dingen. Op die manier kun je huis inrichten. En de Volkskrant die, uh, uh, had het afgelopen zaterdag: uh, miljoenen mensen nu in Nederland, hè? meer dan 5 miljoen die al actief zijn op huis. En huis wordt ontzettend veel bezocht. Overigens, dat ben ik vergeten bij YouTube te vertellen. YouTube uh, bestaat nog geen drie jaar. Hè? Drie jaar geleden hadden we geen YouTube. Vorig jaar is het overgekocht door Google. Maar YouTube zorgt nu voor 10% van alle internetverkeer. 10% van alle internetverkeer. Moet je eens voorstellen. Hè, die jongens die zijn in een jaar tijd verschrikkelijk rijk geworden. Gewoon door een uh, heel goed idee. Oké, okay, Skype en MSN. Dat was het volgende in mijn lijstje van wat, uh, wat ik uh, wilde behandelen. Uh, MSN hoef ik jullie niet uit te leggen. Uh, wat kun je? Uh, je kunt uh, chatten, je kunt praten. Uh, je kunt zelfs met de webcam uh, elkaar zien. Maar je zou ook je werkplek kunnen laten zien... op het moment dat je op je werk uh, die mogelijkheid hebt. Je kunt gesprekken voeren met meerdere personen. Je hoeft dus niet meer per se op school af te spreken... als je het gesprek kunt voeren. Uh, de gesprekken kun je bewaren. Dus op het moment dat iemand jou gaat dissen... en die zegt van uh, ja hallo, hé, dat kun je terughalen. Um, er zijn wat nadelen... Uh, MSN, ik hoorde het net al, MSN is lang niet altijd uh, toegestaan. Uh, moet geïnstalleerd worden enzovoort. Uh, en je hebt een internetverbinding nodig. Dus, ja, uh, hij komt zo. Nou, even een heel kort filmpje. kan ik even water drinken. Moment, moment. Kan je Ik Oké, ik heb nou, wat zie je hier? Um, het staat er boven, Skype om te leren telefoneren. Ik weet, ook, ik weet niet of jullie ook iets uh, in je opleiding hebben voor, voor service desk medewerker en uh, klanten te woord staan via de telefoon en, en, en dat soort zaken. Uh, bij ons is dat wel een onderdeel. Wat er dus tot voor kort gebeurde is dat zo'n docent zei van oké okay jongens we hebben nu op de les staan module leren telefoneren. Ik wil jou voor de groep hebben en ik wil jou voor de groep hebben. En dan ga je met de ruggen naar elkaar toe zitten en dan ga je net doen alsof je aan het bellen bent met elkaar. Nou dat is boeien. Iedereen lacht zich en deuk natuurlijk want dat gaat altijd fout. En kortom dat is geen serieuze, reële leersituatie. Uh, vorig jaar kwam een docent bij me die zei Willem kan ik niet iets met Skype? En toen kwamen we erachter dat uh, ja, met Skype kun je natuurlijk bellen. Dat hoeft dan ook niet meer per se op school, dat kun je ook thuis doen. Maar wat ook heel grappig was, is dat je met een ander programma, Pamela, kun je Skype gesprekken opnemen. Kun je een mp3'tje van maken, kun je ergens neerzetten, kun je een rss-feed van maken, kun je via iTunes uh, terughoren op je iPod. En op die manier kun je elkaars gesprekken volgen. Kortom, uh, een geweldig idee. Alleen toen kwam het systeem weer, die zei ja hallo, wij gaan geen Skype installeren. We hebben 25 verschillende images in ons gebouw. En daar gaan we echt geen Skype op zetten. Want uh, wij weten niet zeker of dat wel goed is. Maar we zijn niet voor één uh, gaatje te vangen. Dus wat we gedaan hebben is uh, Skype op USB zetten. USB-stickje, Skype erop, Pamela erop. Uh, maakt niet uit waar je hem inprikt in het systeem. Het werkt gewoon. Geeft ook wel te denken. Dit betekende, was bij ons nogal een omslag op school. Want opeens zei het onderwijs van dienst ICT. We hebben jullie niet meer nodig. Jullie hoeven voor ons niks te installeren. Wij redden onszelf wel. We zorgen dat we een USB-stick uitdelen aan onze leerlingen. Je zag hem net in het filmpje, dat uh, rode ding. En op die manier kunnen ze hun werk doen. De MP3-bestanden kwamen ook op het USB-stick te staan. Dus perfect. Nou, zo zie je dat je Skype heel goed kunt inzetten, ook in je eigen onderwijs. Dit is een filmpje wat ik bij ons uh, gemaakt heb. Overigens werd het ook weer uh, op een andere manier gebruikt. Want dit zijn uh, leerlingen-administratie die uh, service uh, uh, uh, in een callcenter gesprekken moeten voeren in het Engels. Om andere mensen uh, te woord te staan. Oké, okay, dus geen installatie nodig, uh, het iPhone Columbus, gewoon USB-stick. Uh, andere ROC's namen dat idee over en die belden me gelijk terug van... Willem, uh, het werkt bij ons niet. Er zijn ROC's die zelfs de USB-toegang uh, geblokkeerd hebben. Die op alle mogelijke manieren willen vermijden, bang voor virus en weet ik wat allemaal. En die dus de USB-poort geblokkeerd hebben. Waarom geblokkeerd? Nou, omdat ze bang zijn dat daar gekke dingen mee binnengebracht worden in hun school. Ik kom, ik kom op ROC's waar alles echt alles open is, waar ik gewoon gelijk in kan loggen. Ik was afgelopen dinsdag eh, ROC Aventis in, in Apeldoorn. Ik doe mijn notebook aan en ik heb wifi, ik heb verbinding. Ik hoef niks te doen. En ik kom op ROC's waar echt alles door de dienst ICT is dichtgespijkerd. Eh, beveiliging is een, is, een, is een item voor jullie natuurlijk. Maar goed, er zijn andere manieren om dat te doen. Eh, maar om even aan te geven dat er eh, alletjes onder het glas zitten. Over MSN ga ik jullie niks uitleggen, want volgens mij moeten jullie mij dingen uitleggen op MSN. Maar ja, als het geblokkeerd is op school, zijn er tig sites uh, waar langs je gewoon uh, met webmessage kunt werken natuurlijk. Dus dat is geen probleem. Wat heeft MSN met onderwijs te maken? Uh, bij ons, de dienst ICT, al onze beheerders zitten constant op MSN. Uh, we hebben 22 locaties... En niet iedereen kan alles weten. Dus als een uh, systeembeheerder ergens op een locatie komt en die loopt tegen een probleem aan. Kan hij even heel snel via je MSN van jongens herkennen jullie dit? Wat kan ik hier aan doen? En binnen één minuut heeft hij antwoord. Dus je kunt dit perfect inzetten in je werkomgeving. Maar ook in je leeromgeving natuurlijk. Je kunt leren van elkaar. Oké. Okay. Volgende. Uh, documenten en bestanden delen. De vraag aan mij was: van, Willem, welke tools heb je allemaal als opleiding om, om, om voor onze stagiaires dingen beter te maken? Afgelopen dinsdag heb ik een presentatie gehad, dat was bij ROC Aventus. Sochtens was Google uitgenodigd, smiddags was Microsoft uitgenodigd. Die hebben een gratis aanbod aan het onderwijs. Google heeft, nou je kent natuurlijk Documents Spreadsheets, Google Talk, Gmail, enzovoort, enzovoort. Dat bieden ze gratis aan aan het onderwijs. Daarmee krijg je 5 gig ruimte. Nou, dat kan een RSC zelf nooit behappen op zijn service natuurlijk. Uh, maar wel in je eigen schil, met je eigen logo van het regiocollege of, of Drenthecollege, of wat dan ook. Zonder reclame bieden zij dat gratis aan. Hetzelfde doet uh, Microsoft, want die, die loopt heel hard mee op het moment. Uh, met uh, Windows Live uh, Workspace. Uh, nou, de Google omgeving K misschien, zijn er mensen die geen Gmail gebruiken. Oké, okay. Maar dan hotmail waarschijnlijk. Nou, Als je een Gmail-account hebt, heb je gratis toegang tot uh, documenten. En dan kun je dus uh, al je documenten, Excel, Word, uh, maar ook presentaties, kun je daar neerzetten. En het mooie is, je kunt ze ook delen met, met iemand. He, dus op het moment dat je daar een stageverslag neerzet, stuur je een link naar je uh, stagebegeleider. En die kan bij dat document komen. Kost niks, is uh, reuze makkelijk. Uh, Windows Live Workspace... Uh, dit heb ik even op mijn webblog gehad woensdag. Toen kreeg ik een mailtje van degene die het gepresenteerd had. Van Willem wil je dat er alsjeblieft weer afhalen want dat mag nog niet wereldkundig gemaakt worden. En s'avonds om kwart over twaalf of s'nachts had ik weer een mailtje van zijn baas. Die zei van ah, doe maar wel want we vinden het wel leuk. Dus ik mag dit laten zien gelukkig. Ook al staat hij confidential. Zo ziet er een nieuwe Office Live Workspace eruit. Het is nog wel een beta maar ik heb al toegang tot een omgeving. En het heeft echt ontzettend veel mogelijkheden om bestanden te delen om uh, uh, reacties te geven bij huiswerk bijvoorbeeld uh, en noem maar op. Uh, en dat gaat veel verder dan alleen het aanbieden van, van LiveMail. Dit is dan de, de Microsoft, uh, ik maak geen reclame hoor, want ik vind ze allebei goed. Uh, dit is dan de Microsoft aanbieding die zegt van ja, je hebt natuurlijk Hotmail, je hebt Messenger, je hebt uh, die mobieltjes, die worden ontzettend belangrijk. Uh, je hebt de kalender uh, uh, functionaliteit, je hebt uh, spaces, omgevingen Eigenlijk zijn dat de weblogs van uh, van Microsoft je kunt mensen seintjes sturen van uh, let op, roosterwijziging, bladibla enzovoort uh, je hebt die workspaces die ik net liet zien je krijgt 5 g ruimte in een online uh, dataopslag waar je alles neer kan zetten wat je wil je kunt je scherm delen met elkaar dus op het moment dat jij ergens op een stageplek zit en je hebt een probleem waar je niet uitkomt kun je je scherm overgeven aan je docent die het wel weet en die kan met jou meekijken die pakt jouw muis over en die kan dat bedienen en er komt nog meer aan of misschien dat je de docent moet helpen. Dat kan ook andersom werken. Uh, nou, wat ik zei. He, mobiel. Uh, waar is mijn pda? Daar krijg ik dit soort schermpjes op. Dus eigenlijk bijna alles wat ik op mijn desktop of op mijn notebook kan krijgen. Kan ik ook op deze manier uh, in beeld krijgen. Uh, nou, Wat kan een RSC daaraan hebben? Bijvoorbeeld uh, onweeropkomst. Slecht weer. Uh, die kan via uh, de Microsoft omgeving. Zouden jullie allemaal uh, via MSN kunnen bereiken. En wat er in de pen zit, is dat dat via sms gaat gebeuren. Het kost 5 cent per sms bericht, maar het levert ook veel op. Uh, dus op die manier kunnen ze heel makkelijk contact uh, houden met jullie vanuit uh, uh, de, de opleiding. Volgende onderwerp, wikis. Ik ben bijna klaar. Uh, Wikipedia, wie gebruikt het? Ja, kijk. Dus wikis is, uh, hoef ik niet uit te leggen. Maar uh, weten jullie dat je ook heel makkelijk je eigen wiki kunt aanmaken? En is er iemand die dat doet? Oké. Okay. Wat ik nu bij ons bij systeembeheer bijvoorbeeld. Uh, onze systeembeheerders zijn zulke jongens. Ze werken heel hard, maar wat ze niet doen is documenteren. Ze gaan naar een klussen, lossen het op en uh, ze zijn er lang blij dat ze het achter de rug hebben en ze rijden weer weg. Dat documenteren echter is verschrikkelijk belangrijk, want de volgende keer gaat er een ander naartoe en die weet niet wat de vorige gedaan heeft enzovoort. Wat we nu zien is dat zij een wiki zijn gaan inrichten en daarmee echt een kennisbank aan het opbouwen zijn van dingen die ze op locaties tegenkomen of uh, rond software enzovoort. Zijn ze helemaal een eigen wiki gaan inrichten en dat is als, als documentatie is dat een perfect uh, systeem. Uh, Willem, daarnet had je het over weblogs. Nu over wikis: is dat niet net zoiets? Nou, er zitten verschillen in. Op weblogs zet je berichten, op wikis maak je pagina's aan. Een weblog is meestal van uh, één. Eén eigenaar. Op mijn weblog laat ik echt geen andere mensen schrijven. Wat je ziet bij wikis is dat daar veel meer mensen hun materiaal neer kunnen zetten. Is dat niet gevaarlijk? Stel je voor dat iemand iets raars neerzet of iets wat niet klopt? Nee, want je hebt in wikis natuurlijk versiebeheer. Je hebt de geschiedenis. Dus je kunt altijd maakt niet uit hoeveel stappen terug. Ideaal. Oké, okay, nou dan zijn er nog heel veel andere mogelijkheden die ik gewoon in deze tijd niet kan belichten. Uh, Mesh-up is een woord wat, wat jullie waarschijnlijk al kennen... ...maar wat, wat heel krachtig is, want daarmee maak je het mogelijk om dingen vanuit Flickr bijvoorbeeld... ...of vanuit Blogger, of vanuit Google, of vanuit YouTube, of vanuit Dailymotion... ...allemaal te verzamelen en op één plek neer te zetten. En je ziet ook dat dat uh, steeds krachtiger gaat worden. Wie van jullie kent Yahoo Pipes? Of Google Gears? Nee hè? Jullie kennen wel PHP en ASP... Nou, die talen, jongens, die gaan verdwijnen. Want het ontwikkelen, het maken van programma's gaat straks echt heel anders. En ik denk dat het goed is om daar... Uh, kijk, hij zit te bellen, hij heeft een serverprobleem. Zie, er is 300 euro meegemoeid. Hoe laat moet je weg? Oké, okay, nou, dat is duidelijk, hè. Oké. Okay. Hoe dan ook, mobieltjes uh, hebben de toekomst wat mij betreft. Nou, dan zie je nog heel veel kreten en woorden voorbij komen. Daar zouden we een, uh, een quiz van kunnen maken van uh, wie, wie kent deze begrip allemaal. Kennen jullie ze allemaal? Nou, ga je, ga je krijgen als je weer terug bent op school. Dat is geen probleem. Um, slidesje als laatste. Nou, oké. Okay. Oh. Nou heb ik nog een toegift eventueel, maar ik weet niet of dat in de tijd uh, kan. Dan moet ik even kort sluiten met uh, de organisatie. Want het is 11 uur, je had een rookpauze beloofd. Maar nog even 5 minuten, dat lukt. Oké, ik ben bijna klaar. Ik wil jullie complimenten geven, want uh, een uur lang naar zo'n oude man luisteren dat, uh, dat valt echt niet mee. Uh, Lijkt me, maar uh, ik vind dat jullie dat, uh, dat goed gedaan hebben. Uh, maar nu wil ik eigenlijk wat van jullie vragen. Ik wil eigenlijk wat terugvragen aan jullie. En daarvoor moet je even naar dit filmpje kijken, dat is twee minuten. Dan krijg je een beeld van dat wat ik graag van jullie zou willen uh, weten of horen. Uh, het filmpje begint met een uitspraak van iemand uit 1967. Het is heel moeilijk te vertalen, ik heb hem er al uh, zitten, op zitten bijten. Maar in ieder geval zei die Marshall McLuhan, die zei in 1967 al... van ...als een leerling nu binnenkomt in een lokaal, dan schrikt hij zich eigenlijk wezenloos. Dan is hij verbijsterd over wat hij tegenkomt. Want dat lokaal ziet er eigenlijk niks anders uit dan 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Er hangt een bord voor de klas. Nou, hier is toevallig een smartboard. complimenten. Maar in de meeste gevallen is dat nog een krijtje en een bord. En hoe zou dat onderwijs nu veranderen? Jullie hebben een uh, drie kwartier naar mij geluisterd, je hebt me heel veel dingen horen schreeuwen en zeggen. Wat ik van jullie vraag is zometeen is in één of twee woorden op te schrijven wat jullie beeld is, uh, wat je hierbij hebt. Wat dit betekent voor je onderwijs, voor je opleiding, voor je werk. Maar we kijken eerst even om ideeën op te doen naar uh, dit filmpje. Een paar de stift te delen. Ja, een was, beetje water. Dat is Jawel. Het is altijd het weer spannend. Ik het van vrienden van ja. <laughs> zo lekker bezig. Als muren konden spreken, als stoelen konden praten, wat, ze, wat zou zo'n omgeving dan zeggen? Nou, muren kunnen niet spreken, stoelen kunnen niet praten, maar jullie kunnen dat wel. Dus je krijgt zo de kans. Overigens zie je hier Google Documents die gebruikt wordt om met 200 mensen een document samen te stellen. Thank <laughs> you. Oké, okay, nou, het idee is duidelijk um, mijn vraag is dus schrijf eens wat op wat, wat je te binnen schiet naar aanleiding van wat je vanmorgen gehoord hebt en, en hoe je nu tegen je opleiding aankijkt en wellicht tegen je werk uh, dit gaat niet ik ga het wel filmen dit gaat niet tegen jullie gebruikt worden als je, als je bang bent dat je geconfronteerd wordt met datgene wat je opgeschreven hebt geef je papiertjes gewoon onderling elkaar door het gaat mij dus even niet om jullie het gaat mij om de boodschap verzin me wat een minuut, één woord. Nee, niet Blanco. Blanco, dat uh, kennen we niet. He, groot hè, groot. Ga eens Ik ga Kameel